Hij zei dat Assad voor de gevolgen opdraait als hij chemische wapens tegen zijn eigen bevolking gebruikt. Wat voor gevolgen dat zijn, zei Obama niet. De VS heeft aanwijzingen dat Syrië chemische wapens verplaatst. Syrië ontkent dat het zulke wapens heeft. Kinderrechtenorganisatie Save the Children waarschuwt voor de gevolgen van de winter voor honderdduizenden Syrische vluchtelingen. Duizenden kinderen lopen het risico de winter niet te overleven, zegt de organisatie in een rapport.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 Het weer, vooral in het noorden van het land, een aantal buien. Lokaal met hagel. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Overdag trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land. Het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Het Renze Klamer. In Dit is Vannacht praten we vannacht over Alzheimer. De meeste, meest heftige vorm van dementie... na aanleiding van het boek wat er over geschreven is door... door uh, uh, nou, dan ben ik het zelf vergeten over het onderwerp gesproken. Hij heet Jacques en uh, van zijn achternaam Boersma. En uh, hij was erover gistermiddag te gast in het programma Dit is de Dag. En uh, hij leidt aan uh, beginnende Alzheimer. Dus hij was nog wel helder genoeg om een boek te schrijven. En vannacht is de vraag... Uh, heeft u zelf... Ervaringen met Alzheimer in uw omgeving. En hoe is dat dan? Als partner, als zoon, als broer, als, als ouder misschien wel. Dat het kan ook, uh, hey, jeugddemensie bestaat ook eens wel een stuk zeldzamer. Uh, u kunt die verhalen met ons delen. En dat kan via de telefoon 0800 1121. En u kunt weer bellen of mailen naar nachtapenstaartje.eo.nl. Ik hoor graag van u, uh, terwijl we gaan luisteren naar een nummer van Ilse de Lange. When we don't talk.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 A Mooie don't Talk van Ilse De Lange. Uh, ik heb aan de uh, telefoon Dick uit Groningen. Dick, goeienacht. Goeienacht. Hoe hou je het vol, man? Hoe hou ik wat vol? Het nou, lijkt, uh, lijkt me wel zwaar. En wat bedoel je precies? Nou, wat jullie doen is fantastisch. Geweldig omroep. Zware dingen. Ja. En je bedoelt dan specifiek nu het thema dementie en Alzheimer? Ja, ja, ja. Daar had ik met mijn vader mee te maken. Ja? Vertel eens? Nou, mijn vader was uh, dementerend, was 81. Ja. Een ongelooflijk lieve man, intelligent. En die krijgen... Uh, die man die, die was het weg alweer kwijt. Dat, dat vond ik ook zo boeiend, omdat om, om jouw programma. En uh, bracht de mensen thuis. Ja. Yeah. En op een gegeven moment uh, moest hij naar school, naar het ziekenhuis. En uh, als een prostaat. En dan wilden ze hem nog uh, allerlei uh, behandelingen uh, geven. En uh, moest hij de scanning. En uh, dat, die man was op. Ja. Yeah. Uh, hij had geen zin meer in de behandeling. Nee, mijn vader heeft een mooi leven gehad. Die was uh, journalist en uh, hij heeft altijd genoten. En uh, het, het lijkt me heel erg als je zelf niet kan beslissen. Wat je. Ik ben met mij gegaan en uh, nou, je praat dan met artsen en zo. Dat je dat onzinnig vindt. Ja. En wat zeggen de artsen dan? Die zeggen niks. Maar werd hij toen behandeld of niet? Nou, dat, dat, dat, wij hebben in de familie beslist niet. Nee. En hoe stond jouw vader er zelf in? Want jij zegt net: hij had zoiets van: nou, ik heb een, ik heb een mooi leven gehad, voor mij hoeft het niet meer. Maar speelde op dat moment ook wel heel erg de dementie een rol? Ja. Als in? Eh, ho ho Hoe ver gevorderd was dat? Ja, dan liep hij weg. Nee, dat, dat vind ik zo boeiend. Jullie progroma. Ik bedoel, mijn vader liep weg. En die, die moest dan door buurtbewoners uh, teruggebracht worden naar huis. Ja. Maar was toch terug? Ja. Hij... ik ben die mensen heel dankbaar, hoor. Ja. En, en moest je zelf ook veel voor hem zorgen, of niet? Ja, we hebben allemaal heel voor hem gezorgd. Mijn zus ook. En uh, het ziekenhuis ook. En, uh, ja. Er en... was een uh, jonge arts, die zei op een gegeven moment ook van... Uh, laten we het er maar mee stoppen. Klaar. Ja. En dat was, daar was jij wel mee eens? Je wilt toch niet uh, dat je vader leidt? Nee. Wordt iemand dan ouder? Oh, de, de, als je bestraald En uh, weet ik veel wat? En iemand uh, die, die, die, die huis kopt, er helemaal niet meer bij? Nee. Dat werkt toch niet? En, en was het ook zo dat jouw vader jou op een gegeven moment niet meer herkende? Of bleef hij jou wel gewoon uh, herkennen als nee, zijn zoon? Mijn vader die, die herkent niks meer. Mijn moeder niet eens. Dat is wel uh, voor jouw moeder ook heel heftig. Nee, ik heb een heel aardige moeder. En die was heel lief voor hem. En wij ook. Ik heb tranen nou in mijn ogen, hoor. Ja. Maar dit, dat, dat, dat, dat is het leven. En uh, dat, dat heb je net hiervoor helemaal gezegd. Dat, dat, daarom is de ei-hou oké, okay, weet je wel. Ja. Dat, dat je mensen altijd het gevoel geeft dat ik zie mijn vader uit terug. Die, die is altijd goed voor me geweest. Ja. Mooi, eh, Dick. Nee, ik heb waardering voor jou. Ook, ook met die man uit Den Haag, weet je wel. Een geweldige man. Ah, het Zonneveld. Nou, ik ben blij dat je zo geniet uh, van het programma. En, uh, en dank dat je even jouw uh, persoonlijke verhaal wilde delen. Ja. En uh, ik wens ook jou nog een hele fijne nacht. Nee, nou, ik wens jou uh, een, een, een goed programma nog. En laten we zeggen een, een, een, een vrijdag kerst. Nou, dankjewel. Jij ook alvast, hè? Hij bedankt. Tot ziens. Tot uh, orens. Zeker. Dankjewel, Dik uit Groningen. Ik heb uh, mevrouw Jansen als het goed is ook aan de telefoon. Mevrouw Jansen, goedenacht. Goedendag. Kijk, u mag de radio even uitzetten. Oh ja. Graag. Ja. Even opstaan. Ja, en dat mag hoor, want dat gaat ze misschien zo zelf vertellen. Maar mevrouw Jansen is al 84 jaar. Dus die mag daar gewoon even de tijd voor nemen. Zo gaat dat. Ja. Daar komt ze weer. Nee. We wachten geduldig af. Ben ik Hallo, welkom terug. Hallo. En mag ik u feliciteren? Ja, bedankt. Ik hoor nog steeds een echo, moet ik even kijken. Ik zeg ja? even tegen mijn technicus: er zit nog een lijntje volgens mij van de vorige beller op ja. lijn B vast. maar de eerste, eerste, die was erger. Ik heb wel die radio uitgezet nu. Ja. Oh ja, dus dan kan dit ook niet meer bij mij. Nee, ik hoor nog wel een erge echo namelijk. Weet, weet u wat ik ga doen? Ik ga u even terugbellen, want ik heb uw telefoonnummer. Ja dan ga ik dat meteen even doen. Ja, oké. Okay. Tot ziens. Ja. Ja, dat uh, het is allemaal live radio hier met een, uh, met een klein team wat we hebben. En ik ga gewoon even kijken of ik haar meteen terug kan bellen. Op, uh, op, uh, op de eerste lijn even voor de technicus. En dan hoop ik dat dat werkt. Uh, even kijken hoor. Hoe ga ik dat doen? Zo. Het is, uh, het is nogal spannend zo. Maar ik vind het wel zo leuk om deze mevrouw te spreken. Omdat ja, als je... 84 ben en dat ook nog vandaag geworden ben, zoals zij zegt, dan vind ik dat je het wel even verdient om in de uitzending te komen. En als het goed is, gaat de telefoon nu over bij haar. En als het niet meteen werkt, dan draaien we gewoon even een plaatje in de tussentijd om een verbinding te krijgen. Gaat er niks gebeuren? Nee? Nou, dan ga ik het even gewoon uitgebreid uitzoeken hier. En dan gaat u even luisteren naar muziek en dan... Kunt u zometeen even luisteren naar mevrouw Jansen uit Amsterdam... die vandaag 84 is geworden over haar link met het thema Alzheimer. Maar in de tussentijd, en dat is ook voor mensen die aan Alzheimer lijden... of mensen die kennen, en andere mensen kennen die Alzheimer lijden... soms even geen zorgen maken, maar gewoon lekker even blij zijn.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 Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Ja, en, en wat je ook hebt in je leven, als je dit nummer hoort... dan kun je het toch niet anders doen dan een kleine glimlach op je gezicht toveren. En dat gaat gewoon helemaal automatisch. En uh, ik krijg ook een kleine glimlach van het feit dat, uh, dat mevrouw Jansen aan de lijn is. Hallo mevrouw Jansen. Ja. Het is gelukt, de verbinding is, uh, is weer ingesteld. Ja. En dat klinkt in ieder geval een stukje beter dan net. Het kan nog... ja, ja, zeker. Nou hè, u bent uh, 84 jaar. Ja. En dat bent u vandaag en betekent dat vannacht geworden? Vannacht. Bent u zeg maar op 4 december jaren? Nee, ik ben, uh, ik ben uh, vandaag... Het is nou toch nog zondag? Het is nee, uh, maandag. Nee, het is nu dinsdag. Dinsdag op. Oh, oh ja. ja. Nee, het is nog geen dinsdag. <laughs> het is al dinsdag. Ja, nou ja, het is oh, maandag op dinsdag. Oh, met Ja, Precies. ja, ja. Ja, want ik denk, jee, dan moet ik weg. <laughs> wat dan? Als het al dinsdag was, overdag. Oh, u heeft een afspraak? Vanmorgen. Oh, oké. Okay. En wat gaat u doen? Ja... Ik ga, uh, ik zit op een, op een handwerkclubje. Nou hou ik helemaal niet van clubjes. <lacht> maar nee. het is toch wel, uh, toch wel aardig. Ja. En wat maakt u dan zoal? Uh, nou, ik maak... Uh, uh, sjaals, draai ik. En bordeur, kleed. Ik had een kleed en het was nog lang niet af. En dat had ik al uh, 15 jaar. Zo. So. Dus daar nou heb ik het meegenomen en uh, dan ga ik het afmaken. Kijk, en u doet dus ook aan breien? Insteken, omslaan, doorhalen, aflaten gaan? Ja, ja, maar ik heb heel veel genaaid en gebreid. En mijn moeder was coupeuse, dus die, die heeft mij heel veel naaien geleerd. Ja. En nou ja, breien vond ik leuk, nog wel hoor. Ja. Ja. Leuk tijdverdrijf. Ja, leuk tijdverdrijf. En, en u, ja. was, u was zondagjarig dus, of niet? 3 december. 3 december, kijk, gisteren maandag. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u. Heeft u nog uh, wat leuks gekregen op uw 84e? Nou, ik heb 13 reacties gekregen. 13 reacties? Ja, en ik ga... Aan komende zondag... Ja. En dan ga ik met mijn familie, die er nog is, Het zijn 22 uh, personen. Zo. En dan ga ik mee het eten. Dat is gezellig. Ja, heel gezellig. En u zegt net: ik krijg 13 reacties. Betekent dat 13 postkaartjes of, of zit u dan... en telefoontjes. En telefoontjes. Ja. ja. U doet niet aan uh, sociale media. Nee. Nee. Is ook niet nodig, toch? Nee, nee hoor. Kaartjes veel leuker. Ja. En dan sturen al uw wat zijn dan kinderen en kleinkinderen? Uh, die kaartjes sturen. Ja. Uiteleghers. Oud-collega's? Ja, oud-collega's en, en kennis weer. Uh, ja. oh, maar dat is toch een tijdje terug, denk ik, dat u nog aan het werk was? Uh, ja, ja, ja. Dat is een hele tijd geleden. En waar werkt u dan, dat, u, dat die collega's zo betrokken zijn nog? Ik werkte bij Vroom en Dreesman in de Kallenstraat. Wat leuk. Ja. In Amsterdam? Ik hebben dertig jaar gewerkt. Dertig jaar bij ja. de vrouw en Dreesman? Ja. Ongelooflijk. Ja. En dat was dertig jaar leuk? Ja, heerlijk. Ja. Wat leuk. En die ja. collega's, die werkten er ook allemaal zo lang? Ja. Nee, die werken er niet allemaal zo lang, hoor. Die zijn oh. getrouwd. Maar ik ben niet getrouwd, want ik heb echt keuzes gemaakt voor een baan. Zo. Maar u heeft al kinderen. Nee. Oh, niet? Nee. Oh, oké. Okay. Dus en met familie bedoelt u dan zussen of zo? Of broers? eh, uh, zussen en uh, neven en... en... Je hebt ook weer kinderen en uh, ja, je bent zo'n 22. Ja, wat ja. gezellig. Ja, en, dat is heel leuk. Maar want, ik, als, want, ja, ja, zegt u het maar. Ja, want we zien elkaar natuurlijk niet iedere dag, want uh, ze wonen allemaal buiten Amsterdam. Ja. En uh, dan zijn we allemaal bij elkaar weer. Dat is gezellig. En, ja. waar, en waar gaat u dan eten? Bij uh, Laplace en dat is voor Vroom Breesman. Want... Nou, dat, dat, uh, en, ja, ze kennen u daar niet meer, hè, denk ik dan. Nee, want uh, die, nee, ik ken er niemand meer eigenlijk. Nee. Maar... Uh... Dat bestond ook niet hè, in uw tijd, denk ik, Laplace, of was dat er toen ook nee, al? Nee, toen was het er nog niet. Nee. nee, later wel hoor, maar toen ik er echt in, in ging, toen was het er nog niet. Nee, precies. Ja. Nou moet ik zeggen, mevrouw Jans, u klinkt mij bijzonder helder nog in de oren. <laughs> U heeft volgens mij in de verste verte nog geen last van dementie. Nee, maar kijk, mijn ouders, mijn moeder is 91 geworden. En ja. die had, ook, had geen last van dementie. En mijn vader is 101 geworden. En die had ook geen last van dementie. Gezonde en ik familie. heb een zuster van 91 en een van 88. En die hebben ook geen dementie. En ik, ik weet ook niet hoe het komt. Wij zijn altijd ontzettend actief geweest. En is dat dan sportief actief? Nee, nee. Of met de hersenen? Met de hersenen. En hoe dan? Uh, lezen, radioluisteren. Uh, ja, wij, wij zijn allemaal heel geïnteresseerd. Uh, hoe heet het? Zondags? Dan heb ik eigenlijk een klein programmaatje. Ja. Dan is het zingen van de EO, is dat dan? Nederland zingt. Nederland zingt. Kijk, dat Dus dat zet leuk. ik altijd op. Met Arie van der Veer? Ja. ja, maar die was ook ziek, hè? Die was ook ziek, ja. Ja, ja. ja, En die is nog een stuk jonger dan u. Ja, ja, ja. Hey, heeft u beter voor elkaar gezondheidstechnisch gezien? Ja, oké. Okay. zit in de genen bij ons, denk ik. <laughs> maar wat is, wat is nou het geheim dan? Want u zegt, wij zijn altijd actief met onze hersenen. Maar hoe, wat, wat is jullie geheim? Interesse, hè, voor een, voor een hoop dingen. En okay. ik denk van, oh, dat weet ik wel. En oh, dat zal wel. En ja. En is, is het niet ook een beetje geluk? Want volgens mij bijvoorbeeld dominee van der Veer heeft een heleboel interesse in andere dingen. Ja, het kan ook wel. Uh, ja, geluk. Ja, misschien wel. Ja. Mijn vader heeft nog een, had nog een zuster. En je was 102. 102, zeg. Ja, ja. Ik, uh... En leeftijd, dat is heel gek gezegd. Dat zegt me eigenlijk niks. Want dan weet je, ik, ja, het gaat vanzelf. Ja, dat klopt. De tijd gaat vanzelf. Ja. Maar ho, hoe oud voelt u zich dan? Goed. Maar hoe oud? Uh, 18. U voelt zich 18? <laughs> Meet u dat nou? <laughs> ja, als ik... Als ik uh, nou, het is namelijk zo... Ik heb dus 30 jaar bij vrouw en de Reesman gewerkt. Ja. En toen ben ik eigenlijk... Toen ben ik ziek geworden. En wist niet wat het was. En, uh, Nou, we hadden verbouwing op de zaak. En ik kon geen vrij krijgen. Ik kreeg een huis. Toen kon ik ook niet uh, werken. Want ik kreeg het vrij. Mm -hmm omdat dus ze met die verbouwing bezig waren. En uh, nou, toen ben ik dus niet goed geworden. En toen dachten ze dat ik overspannen was. En dat was misschien ook wel zo. Ik was ook ontzettend moe. Ja. En, maar dat kon zo niet doorgaan. Dus die bedrijfsarts zei op een gegeven moment... Dit is niet overspannen. Dit is wat anders. Nou ja, het was ook wat anders. Namelijk? En toen ben ik... Uh, die dokter dan, die zei van... Uh, ja, dan komt u bij een uh, psychiater. Ik zeg nou... Hij zegt maar dat is een beladen woord. Ja? En, ja want en, wat had u dan? Ja, ja. en toen uh, zegt hij van... Uh, dus ik, ik kwam bij die... Dan moest ik dan naartoe. Nou, tenminste bellen naar die uh, psychiater. En dat heb ik toen gedaan. En dan uh, nou, moest ik toen bij hem komen. En hij zegt, ja, ik ben tegen medicijnen. Want ik gebruikte geen medicijnen. Hij zit ik ben tegen medicijnen, dus komt u over 14 dagen maar terug. Maar wat, wat waren de klachten dan precies? Wat, wat, de u... klachten waren, wat het oorspronkelijk was, en daar kwam dan die psychiater achter. Ja. Hij zegt, u maakt een bepaalde stof niet aan, die belangrijk is voor een hersenfunctie. Oké. Okay. En, en toen heb ik wel een medicijnen gekregen. Ja. En, nou ja, steeds ingenomen. En wat je dan ook nog wel weer. Want het is een heel iets moeilijks eigenlijk. Je mag blij zijn dat zo'n dokter erachter komt. En, want toen zei hij zei dat. En toen zeg ik. Uh, dan moet ik dat al jaren hebben? Toen zegt hij. Uh, ja, moet u uh, moet dat al jaren hebben? Ik zeg, ja, ik was altijd vreselijk moe. In mijn hoofd. Maar niet in mijn lichaam, maar in mijn hoofd was ik altijd zo moe. Oké. Okay. Nou ja, dus. Uh, nou ja, toen heb ik dus uh, medicijnen gekregen en die gebruik ik nu nog. En daarmee gaat het heel goed. Ja, maar nog wel met een. Uh, ik had er ook nog wel echt van die hiëten ertussen inhoofd. Ja. Ja, dat het, dat het dus weer eens wat minder was. En dan bent u weer even heel moe in uw hoofd. Ja, ja. Okay. Nou, je merkt het al van tevoren. Je laat alles uit je handen vallen en uh, je wordt traag. Je wordt ook traag. Ja. En, uh, maar ik hoop dat het nou zo blijft. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Maar, lieve mevrouw Jansen, mm -hmm. u, belt, uh, u belt naar ons uh, tijdens een uitzending over Alzheimer, dementie. Wat is dan precies uw link met Alzheimer? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> nee, nee, ja. Ja, ik kreeg nou weer een brief van Alzheimer. Nou, ik heb hem net weggedaan, want ik weet het eigenlijk niet. U kreeg een brief van, Alzheimer, van meneer nou, Alzheimer. Ja, nee. Nee, <laughs> nee van, uh, nou ja, voor een, met de Giro natuurlijk, hè, voor gift. Ja. Precies. Maar. Uh, Nee. U, u, u, kent, u kent niemand in uw omgeving die, uh, die, die Alzheimer heeft of had? Nee. Nee. U heeft alleen maar hele kerngezonde vrienden en vriendinnen? Nou, ik had de familie geen aan de lijn en die was dus ook niet kerngezond. Maar lichamelijk, geestelijk heel goed. Ja. Ja. Nou. Ja, ja en dat is, dat is toch het belangrijkste hoor. <coughs> vind ik tenminste. Ja. Nee, dat Want... vind ik ook. Dat je... Nou ja, dan ga je weer lekker. Je kunt ook weer blij zijn. En dat is ook zo belangrijk. Precies. Zoals net ja. het liedje al zei. Don't worry, be happy. Ja. Heeft u meegezongen? Nee. Ik, nee. <laughs> Eerlijk zijn. Ik, heb, ik vond het leuk. Ja. Ja. <laughs> ik vond het bijzonder leuk om even met u te kletsen vannacht, mevrouw Jansen. Ja, want ik heb vorige week ook al uh, gepraat. Toen oh. hoorde ik het voor het eerst. En... Uh, en dan dacht ik, oh, ik zet vannacht de radio op, want ik denk niet dat ik naar bed ga. Nee. Maar, uh, dus ik denk, ook, oh, dan kan ik weer even mooi uh, luisteren. Ja, nou, ik vond het gezellig, ik vond... ondanks dat u niet eens iets over het onderwerp eigenlijk had te vertellen. Nee, maar omdat, ja, nou, ik zal iets... maar ik zal maar zeggen, mijn moeder was misschien, ik weet niet meer hoe oud. En dan was het toch wel eens dat ze iets vergat. Dat toch wel. Ja, ja. Maar het is, en dan zei ik dus wel eens tegen de dokter of zo. Want ze gebruikten alleen maar helemaal geen medicijn. Alleen maar vitamine B en davitamon. Dat is een totaal ja. vitamine. Ja. En, um, en dan zei ik dus wel eens tegen de dokter. En hij zei, en zei hij altijd, ja, hij zegt, uw moeder is niet dement. Er zijn gewone ouderdoms ja. uh, Dat kan natuurlijk ook. Dat is het toch ook? Je wordt ja. toch ouder? Ja, nee, zeker. Nou, heeft u toch een beetje een link met vergeetachtigheid. Ja. Toch? En u, en u was stiekem hem ook vergeten welke dag het was vandaag. Ja, ja, dus, ja. dus pas maar op hoor. Zegt u? Pas maar op hoor. Ja, nee, maar het was, uh, ik was dus maandagjarig. ja. Precies. Nou, in, ja. Nou, in morgen. En morgen lekker naar de, naar de handwerkclub. Hè? Ja. Veel plezier, mevrouw Jansen. En uh, bedankt voor uw belletje. Ja, ik vind dit een heel uh, leuk programma. Nou, ik dank vind u zeer. Nog even dit. Ik vind de EO hele goede programma's hebben. Kijk, dat vind ik. Erg fijn om te horen. Ja, maar ik, ze hebben geloof ik veel zin tijdens, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Wij zijn er zelf ook een beetje verbaasd over. Ja, elke keer. Ja. ja. Want ja, ik keek ook altijd naar uh, Knevel, hè? En, en Knevel van de Brink. Ja, ja vind, altijd. Dat vindt u ook leuk? Ja. En, buitenhof, en wat Buitenhof, kijk Buitenhof, ik. dat is en, die van de EO, hè? Nee, dat is van de Afro. Ja. Ja, en dan, re, dan uh, de boekbespreking is ook op zondag. Ja. En we hebben er nog geen... En... Uh, en kijkt, u ook, kijkt u ook naar Earthflight? Met de vogels. Nou, dat is nu mooi, hè? Ja, dat is een kijkcijferhit. Ja, dat ja, ja, is zeker een kijkcijferhit. Ja. Fantastisch is dat. Ik, uh, ik, uh, Voor mij mag u elke keer bellen, mevrouw Jansen. Ik vind het u bijzonder gezellig. <laughs> <laughs> <laughs> kijk, of even, even kijk of ik nog iets zou zeggen. Ja. Nee, ik nee nou het is klaar, ik... hoor. Ja. <laughs> nee, maar ik vond... Uh, die, de EO hey, oh, vind ik erg goed. Ik ben ook steun, steunlid. Oh, dat vind ik mooi om te horen. En... Uh, maar dat zei, ik vind het wel fijn want dat ze zoveel zendtijd hebben. Dat vind ik ook, maar uw tijd is nu even voorbij. Maar zeg. Ik, ik wil u graag nog een keer en volgende keer in de uitzending uh, weer spreken. Ja, doe. Het. Zullen we dat afspreken? Ja, spreken we af. Oké, okay. hele fijne dag mevrouw Jansen. <laughs> Dank u wel. <laughs> Tot ziens. Ja, dit is een van hoor. Oh, oké. Okay. Nou, ja. ik blijf u gewoon mevrouw Jansen noemen. Goed. Tot ziens. Dag. Dag. It's clear. D Dat was een uh, prachtig plaatje, de Pines van Phantom Limb, En daarvoor sprak ik met mevrouw Jans uit Amsterdam van 84 jaar... die ook nog eens jarig was gisteren dan. Dat was een, uh, een mooi gesprek. Uh, ik kreeg net een telefoontje binnen uh, van een attente en die wil, uh, even kijken, wie was het ook alweer? Volgens mij was dat Koen uh, erop wijzen dat er Alzheimercafés zijn... in bijna elke grote gemeente. En Koen zocht volgens mij naar, uh, naar, naar mensen met een beetje dezelfde ervaringen... en die had een uh, moeder die niet zo graag naar een arts wilde. En deze mevrouw zei, nou, ik, uh, ik hoef zelf niet per se op de radio... maar er zijn in elke grote gemeente zijn er Alzheimer. is er een Alzheimer-café. daar kun je gewoon naar informeren bij Alzheimer Nederland... En daar, uh, daar kun je andere mensen ontmoeten die, uh, die ook te maken hebben met, uh, met Alzheimer. Of te maken hebben dus met familieleden, ouders die Alzheimer hebben... en hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus dat is misschien een goede tip voor luisteraars... die, uh, die, uh, die daarna op zoek zijn naar, naar gelijkgestemden. Uh, of in ieder geval ervaringsmensen uh, die daar ook mee te maken hebben. Ik heb aan de telefoon Herman uit... Uh, oh nee, wacht, Herman die belde ervoor. Ik heb Hans aan de telefoon. Ook met een H. Goedenacht Hans. Hans, hè? Ja. Ja, ben ik aan de beurt u bent aan de beurt, absoluut. Oké, okay. nou, ik, uh, ik, mijn uh, moeder die heb uh, sinds een jaar nu, uh, zou je er zelf achter moeten komen, achter Alzheimer, omdat ze uh, hele rare dingen begon te doen. Ja. Dingen begon te verstoppen. Uh, uh, ze ging bijvoorbeeld koffie zetten, liep ze naar de keuken en dan stond ze bij het koffieapparaat. En dan staat ze met het koffieapparaat te kijken en weer naar de, naar de kamer. En ja, jullie willen koffie, hè? En dan loopt ze weer terug naar de keuken, staat ze naar dat apparaat te kijken. Toen kregen we op een gegeven moment gewoon door dat ze niet meer wist hoe ze koffie moest zetten. Mijn moeder is uh, 87 en mijn vader is bijna 90. Zo. En uh, En uw vader is nog wel helemaal het... helder? Wat zeg je? Uw vader is nog wel helemaal uh, goed uh, Ja, goed en, en het moeilijkste van het geval is... Uh, wij hebben alles al nagetrokken voordat ze een paar dagen de, uh, opgehaald kan worden en zo. En mijn vader wil dat niet. Die zegt, ze gaat over mij lijkt de deur uit. Ik, bij, ik ben 70 jaar getrouwd. Ze zijn nu 70 jaar getrouwd. Ja. Ze, hij zegt, en ik zal het tot het eind toe verzorgen. Maar je kan aan alles merken dat hij, dat hij het gewoon helemaal niet aan kan. En als je dan zegt, ma, is het niet beter als je eens een dagje lekker, lekker eruit gaat... en je opgehaald wordt of zo... of je komt een dagje naar, naar ons toe, naar de kinderen, weet je wel? Ja. Nee, ik moet voor je vader koken. Uh, ik kook voor je vader, dat heb ik altijd gedaan en dat moet ik nu ook doen. Maar dan moet je weten dat mijn, mijn vader al een jaar kookt... dat ze ook niet meer weet hoe ze moet koken. Hmm. En dan ga je hele erge rot dingetjes krijgen... Uh, ik heb dan ook nog een broer. Die is onder me. En een zus die is boven me. Maar die zus die erboven woont. Die, uh, die erboven zit. Die uh, woont, woont een paar straten verderop. En die loopt elke dag even naar binnen. En dan gaan ze tegen mijn zus zeggen. En jij hebt dat uit de kast gestolen. En jij hebt dat uit de kast gestolen. Terwijl dat helemaal niet waar is. Huh? En dan uh, zegt mijn zus van. Laten we eens even gaan zoeken dan. En dan gaan ze lopen zoeken. En dan hebben ze het zelf helemaal achter een kas gevrommeld. Oh. En dan zegt ze, kijk eens maar, en dat heeft mijn zusje nou al een paar keer uh, meegemaakt, en gisteren weer. Ja. Toen beschuldigde ze mijn zus weer dat ze gestolen had. En mijn zus, die vindt het weer. En toen zegt ze, begon mijn zus te huilen. Toen zegt ze, maar je beledigt me elke keer. Hè, dat je... En dat is helemaal niet waar, want het is niet gestolen. Je, je, je doet het zelf wegstoppen. Ja. Weet je wel? En wat zegt ze dus, dan? Dus uh, ja, ze dus zitten, zitten, zitten in een aanleunflat. Dus uh, ze kunnen in, in, we kunnen eventueel, als het nog verder gaat, kunnen we in, de, in het huis zelf hulp krijgen. Maar ze willen helemaal niks weten nog van hulp, want ze hebben het niet, zegt ze. Nee, maar de rol, de rol van, uh, van uw vader is, er ook, is dan wel lastig als hij zegt van nou, uh, ja. uh, ik, ik ga haar niet uh, naar een arts sturen of naar een verzorgingshuis. Ik blijf er zelf wel voor zorgen, terwijl hij misschien ja, helemaal hij, niet de juiste kennis hij, in huis heeft om daarmee om te gaan. Hij is doodmoe. Hij is van alles doodmoe. Ja. Ik heb hem vanmorgen gebeld. En toen zei ik, pa, zullen wij maar vandaag een dagje halen... dat je even, een dagje even tot jezelf kan komen, je eigen dingetjes kan doen. Nee, wat denk je, wel Dat ik, dat ik niet voor, moedig, voor maak kan zorgen. Dat kan ik zelf wel, hoor. Dat kan ja. ik zelf wel. Maar hij kan het niet meer. Dat is een beetje een trotse vader. brood, brood. Nee, hij, hij zegt zoiets van... Ik ben mijn hele leven nou al haar. Ik heb 70 jaar zijn we getrouwd geweest. We hebben lieve leed meegemaakt. Meegema ja. Ik blijf het tot aan het laatst toe verzorgen. Ja, het is en wel als goed dan bedoeld. Zegt, ja, pa, maar dat kan niet. Want ze wordt, elke keer wordt ze erger. Ja. ja. Ja, nou hij zegt ik blijf het tot het laatst toe verzorgen. Dus, dus wij kinderen zitten in een hele moeilijke uh, situatie. Ja. ja, want je kunt niet, uh, hè, dat kwam net ook aan de orde, je kunt iemand niet dwingen. Om, uh... je, je kan ze... En hun zien het absoluut niet. Nee. En dan leg je het al... Zo, zoals ze tegen mijn zus zei, je hebt dingetjes meegenomen... en als mijn zus het dan voor de dag haalt en die laat het dan zien... dan dringt het nog niet eens goed tot het doel dat ze dat zelf gedaan hebben. Dan zegt ze nog tegen mijn zus: ja, jij hebt het er zeker achter zitten, duwen. Ja. En, en het is ook niet zo dat, dat, dat jullie vader daar dan op let. Wat zeg je? Het is ook niet zo dat jullie vader daar dan op let. Ja, mijn vader loopt konten, uh, maar die is zelf ook helemaal niet goed. Wat dan? Die, ook, die, die, die, die uh, twee jaar terug heeft hij zelfs op sterven gelegen. En die is er nog allemaal weer een beetje bijgekomen maar die is broodmager. En, en, en uh, ja, god, die is ook bijna negentig. Ja. En uh, wij, wij helpen al zoveel mogelijk we kunnen. Maar ja, je kan er ook niet de hele dag gaan zitten, waar Nee, dat, dat, dat lijkt me inderdaad uh, vanzelfsprekend. En, en wat is precies, waar zijn jullie bang voor? Wat, wat zou er op een gegeven moment kunnen gebeuren? Nou, wij, wij vermoeden. Wij, uh, ja, je, je, kan natuurlijk, je kan natuurlijk de toekomst zelf nooit weten. Maar, uh, God behoede, ik bid er elke dag voor dat het niet zo gebeurt. Maar we hebben zelf het idee dat mijn vader eerder doodlegt. Ja. Want ja, die, is, die gaat ook zo hard achteruit. En dan moet ze naar een, naar een afdeling daar. Ja. En ze hebben uh, twee zusters, uh, eentje die is 98 en een zuster van 94. En die liggen ook allebei daar op die dementenafdeling. Maar die liggen net als een baby de hele dag in bed. Ja. Met een pop, weet je wel zo. Ja. Die zijn als je daar gaat kijken, dan loop je hard, hard huilend weg, bij wijze van spreken. Ja, het is natuurlijk zo een ex, erg is extra... het daar, want het is heel, heel erg. Het ja. wordt... Uh, uh, uh, de dokter zei tegen, tegen ons, het wordt uh, volksziekte nummer één als je een paar jaar verder bent. Ja, is dat zo? Is er, is er een stijgend ja. percentage ouderen wat daar last van heeft? Omdat ouderen natuurlijk, je hebt de babyboom. En als je dan zoveel jaar verder bent, ja, het wordt de echt volksziekte uh, nummer 1. Je hebt nou nog kanker en het hart. Maar als je een poosje verder bent, dan is het uh, dementie. Ja, want, want luister En wat je de... ook doet, die men, ze, ze zitten zo in het... Uh, in de manier van leven, zoals ze altijd gedaan hebben. Mm -hmm. En dat gaat in hun hoofd, gaat dat gewoon verder. Mijn moeder denkt gewoon elke dag dat ze kookt en de werk doet. Nou, dat doet ze dus niet. Nee. Nou ja, en het gekste, want ik weet niet of u de hele, de hele nacht al luistert. Maar ja, ja, het, ja, ja. het wordt heb, eerder, eerder erg in plaats van beter. Ik heb geprobeerd om ertussen tussen te komen. Toen moest ik naar beneden naar de telefoon. Ja heel gedoe, maar het, het, het zou inderdaad op een gegeven moment ook kunnen... dat ze misschien dan u, uw vader niet meer herkent... of misschien u niet meer, of uh, nog meer dingen gaat vergeten. Ja, dat krijg je. Maar dan lijkt het me ja, toch wel maar... bijna noodzaak... Dat, dat ze toch een keer naar de dokter gaan. Ja, ja, ja. nou, dat, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat doen ze ook. Er is ook een dokter daar in dat huis. Dus dat is allemaal nogal makkelijk daar, weet je wel. Ja. En, uh, maar uh, ja, de, de, vader, er zijn we, toch ook... we, we zijn toevallig vandaag nog... Uh, toen ik met mijn zus aan de telefoon was, toen zeiden we nog een paar wegvalt. Nou, dan is ze zo weg. Ja. Dan kan ze niet, ze kan eigenlijk al niet eens meer alleen blijven. Ja. En dat is zo makkelijk als je dan in een aanleunflat zit, want dan, kon, dan ze, kunnen ze gelijk door naar de verzorging, hè? Mm -hmm. als we, ze hebben Als ze zijn overal wel voor opgegeven, dat doen dus wel. Ja, dat scheelt. En slikt, slikt ze en... ook medicijnen tegen de Alzheimer? Nee, nee. Om, omdat ze nee. niet naar de arts is gegaan. Want dat, dat zou je dan denken. Als ze dat dan misschien doet, dan blijft het nog. Ja, dan, dan dat remt in ieder geval wel de, de, de, de, de, de werking zeg maar, van Alzheimer. Ja, nou, zover zijn ze nog niet. Omdat het allemaal nog het beginstadium is. Hè. Ja. Het is nog maar net. We, we hebben het zelf nog maar net ontdekt. Oké. Okay. We het, Want het duurt namelijk ook nog een heel poosje voordat je het gaat ontdekken. Hè. Ja. Want. want, want uh, hun, doen, hun zeggen, ik heb gekookt en ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Dus dan heb je het niet door. Nee. Wij zijn het door gaan krijgen dat ze zeggen, ik ga koffie zetten. En dan staan ze bij dat koffieapparaat en dan zie, zie je dat ze niet weet hoe ze het koffieapparaat moet gebruiken. Zo zijn wij erachter gekomen. Ja. Heftig. En dan denk je, heb je nog in het begin nog een, een, een, een, een uh, moment dat je denkt... zou ze het erom spelen, zou ze, zou ze aandacht vragen of zo, weet ja, je wel. dat is wat uh, Bella dat, eerder zei, hè? dat het misschien soms al lijkt alsof mensen het simuleren misschien. Ja, dat, dat idee hadden wij in het begin heel sterk. Ja? Dat het niet waar was, weet je wel. Ja. En, maar op, toen op een gegeven moment begonnen we echt te zien dat ze dat dingen begon te verstoppen en alles en zo... En, en mijn zus uh, erop aanviel dat ze dingen meegenomen had. En toen ja. zeiden we: Ja, echt. Nou, je dat ja, dan te Precies, dan weet je dat het geen grapje meer is. En daarom bid ik maar elke dag. En dan weet ik dat ik goed zit. Nou, dat is een, dat is een mooi vertrouwen. Hé? Toch? En ik vind je een heel mooi programma hebben. En je doet het heel goed. Dank u zeer. Dank voor Alleen, het verhaal en voor het we... delen. Alleen je komt er soms zo moeilijk tussen. <laughs> ja, maar dat is Beller's nachts en altijd graag lekker aan het woord, hè? Er, ja, er, er is ja. gelukkig ook wel ruimte voor. Hey, heel erg bedankt voor het <laughs> luisteren. Hè? U ook hè? Fijne nacht. Dag. Tot ziens. We gaan uh, nog een uh, klein kwartiertje uh, uh, doorpraten over het onderwerp Alzheimer. Dus u kunt nog, uh, u kunt nog bellen naar het, uh, naar het programma. En dat kan via 0800-1121. Uh, ik krijg uh, uh, redelijk veel reacties. Veel mensen vinden het uh, toch wel uh, mooi en indrukwekkend om, uh, om dit soort verhalen te horen. En ik moet zeggen, ik vind het zelf ook wel indrukwekkend. Ik, ik ben nog vrij jong, dus ik kan me niet voorstellen dat ik het ooit zou krijgen. Maar nou, ik zei in het begin van het programma, mijn oma die had het dan wel. En uh, ja, ik kan me toch voorstellen dat op een gegeven moment... ook steeds meer mensen in je eigen omgeving ermee te maken krijgen. En het is nogal ingrijpend als iemand ja, toch langzaam ook een beetje zichzelf verliest... en, uh, en, en de wereld om hem heen een beetje kwijtraakt. Uh, bel even nog uh, via 0800 121. Dan kunnen we nog even kletsen met elkaar zometeen. Maar eerst gaan we even luisteren naar Hello Stranger van Yvonne Ellemann. Hello Stranger. Hello Stranger was dat van Yvonne Elleman. En uh, ik heb uh, opnieuw twee bellers, Er wordt veel gebeld vannacht. En dat, uh, dat vind ik fijn. Daar is dit programma voor. Voor mooie verhalen van luisteraars. En ik heb uh, als eerste aan de telefoon meneer Van Masberg uit Alsmaar. Meneer Van Masberg, nacht. Uit Alsmaar. Alsmaar, goeie Alsmaar zeg ik ja. ja. Ja, dat bestaat helemaal niet. Ja, nee, dat komt. Zoiets houd je altijd bezig als je daarmee geconfronteerd wordt. Mijn vrouw, maar ik zeg in het vervolg, daar. Ja. heeft ook de ziekte van Alzheimer gehad, ja. is vorig jaar 30 bij overleden en je blijft ermee bezig. Ik kom ook regelmatig nog in het verpleeghuis waar zij verpleegd is geworden, waar ik enorm dankbaar voor ben geweest. Ja. En ik heb het ook meegemaakt. Zij heeft daar nooit een traan gelaten, want ze was altijd vrolijk. Ik heb daar meer tranen gelaten dan zij, maar ik heb geleefd naar het gedicht van Henk Zuiden. Maar ja. misschien mag ik het even voorlezen. Ja, zeker. Zij zijn zich aan het losmaken... van de omgeving waarin ze groot werden. Zij zijn niemand anders dan voorheen. Voel maar. De vertrouwde hand, zon op de wang... alleen kunnen wij de wereld waarin ze aankwamen niet vinden. Oude en nieuwe boeken... worden achter elkaar in hun hoofden open en dichtgeslagen. Soms verhalen ze hardop of luisterend over iemand die je niet eerder kende. Blijf luisteren, schuif dichterbij, laat ze niet als, niets alleen als ze ver dwalen. In andere taal die ze spreken. Wat je zelfs niet wijst dat er nog weinig in hun leven toedoet, nog negen in hun naamloze dagen in en uit, totdat de vlinder of engel de boeken sluit. Henk van Zuid is dat gericht. Daar heb ik daar gericht. Prachtig. Ja, het is een fantastisch gedicht. Uh, ja, uh, ik was 78, uh, nee, 58 jaar getrouwd met ja. uh, Nou ja, dan ben je elke dag ben ik in het verpleeghuis weinig geweest, geholpen met eten. En het is een mens om te eren de ziekte, maar daar kun je niks aan doen. Nee. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen doen allemaal. Ja, en wat ik wel bijzonder vind is dat u zegt dat uw echtgenote Magda zo, zo vrolijk bleef. Want wat je toch vaak hoort, dat mensen inderdaad ja. wat teleurgesteld... of dat je net hoort dat, dat ze allemaal mensen iets gaan verwijten. Uh, ja. nee, uh, nee, maar dat zij bleef gewoon vrolijk. Uh, ze heeft altijd herkend. Dat komt ook omdat je elke dag geweest bent. Ik heb elke dag ook geholpen. Ik ja. ben dagen geweest. Daar nou, was bijvoorbeeld ook een Grand Café. Dat was uh, een avond waarin de vragen gesteld werden. Spelletjes daar werden wat gezongen werd. Uiteindelijk uh, had ik met een advocaatje met slagroom. Ja. Ik weet wel, hij kon niet meer meedoen op de duur, want ze zat in een rolstoel. Ik kon er ook meenemen in het huis, omdat ik een. Ja, ik, ik, ik heb een auto omgeruild voor een. Uh, uh, een een waar de rollator in komt. Of mm -hmm. de, de. Ja, de, de zit. Ja. En ik kon er mee in het huis nemen, want ik ben ook verhuisd naar een huis waar een flat, een, een lift was. Okay. En, nou, ik, ik ben zo blij dat ik het allemaal heb kunnen doen. En dan zeg ik, ik weet. ...dat ze enorm goed verpleegd is geworden, alleen het wordt steeds minder en moeilijker. Vandaar dat ik ook wel kom om daar te helpen. Ja, en, en Ik ben en zelf 85 dat... inmiddels, maar zo. ik weet dat het noodzakelijk is. En, maar, en, en waarom wordt het precies moeilijker? Is dat omdat er steeds meer mensen zijn die, die dementie hebben? Nou nee, nee, het aantal mensen is hetzelfde, hè? want er zijn er uh, zo'n 30 op een afdeling. Ja. En, uh, het aantal verpleegkundigen, want het is een enorm zwaar beroep. Ik heb er enorm veel respect voor ja. hè, dat er nog mensen zijn, verpleegkundigen die het doen, maar ja, die gaan toch veranderen van werkgever... omdat de werkdruk veel te hoog wordt. Ja, is dat zo? Ja, dat is eigenlijk zo. Er zijn minder mensen, ik, ik weet dat er s'avonds, en daar zijn er dus dertig op een afdeling, daar zijn maar twee mensen die ze dus s'avonds toch naar bed moeten zien te krijgen. Zo. Dus ja, en dat, dat vind ik enorm. Uh, ja, dat is ook eigenlijk in de hele verpleegkunde is dat moeilijk geworden. Ja. Dan moet je 15 man op bed leggen in je eentje. Ja, nee, dat kan niet meer. Want zij werd ook op de duur met een lift in bed gedaan. Hè? En wij gingen er ook, omdat daar ook de tijd die van was... werd ze één keer in de week in de douche geholpen. Nou, wat zij ook deden, dat zij... en ik heb dat zelf gedaan ook, geholpen... om haar in het mat te krijgen, nog eens extra... Ja. Ja, en, want ja, ze zijn incontinent en dat is ook het, het broeren dat ze dan de hele dag eigenlijk zitten in de stoel. Ja. En, en ja, toch wel geholpen moeten worden om te verschonen. Maar daar komen ze ook niet altijd aan toe. Het is, ja, het is heel erg hard. Precies, want dat moet u dan zelf doen. Ja, dat kunnen we ook wel zelf helpen doen hoor. Ja, en ja dat is toch wel heel gek. Alleen, dat, dat kan niet, maar zo'n lift waarmee ze in bed, ging, daar gingen ze ook mee. Doe of het bad in eigenlijk. Ja. ja. Vreemd... Nou, dat is mijn verhaal eigenlijk. En ik, ja. ik was vannacht aan het luisteren. Ik word er steeds mee wakker, want het laat je niet los. Nee, hè? dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat gedicht... Nou, Henk van Zuiden, ze kunnen het altijd nog uh, navragen. Ja. Uh, dat kunnen ze altijd nog lezen. En er misschien ook iets uithalen. Waardoor ze dus toch wel makkelijker... ...om zouden kunnen gaan en toch het idee hebben dat ze dus wel herkend worden. Precies, Henk van Henk van wa Zuiden. Henk van Zuiden. Wat ik me nog afvraag, uh, meneer Van Masberg, is... Ja. Uh, ...als u nou terugdenkt aan uw vrouw, ze is nog niet zo heel lang overleden... ...maar Echt? denkt u dan vooral aan haar zeg maar, in, in de laatste fase met de Alzheimer... ...of vooral aan de periode daarvoor? Uh, nou, nee, ook aan de periode daarvoor, maar ook aan de, de laatste periode... want omdat ik haar zo fijn heb kunnen helpen. En ze lachte altijd. Als ik kwam, was, ze lachen. Ja. He, terwijl ik wist dat ze misschien de relatie niet meer wist... Nee. maar me wel herkende. Maar niet dat ik haar man was misschien. He, maar ja, je kan zoveel nog voor iemand doen. He. En Vooral als het je vrouw is. Ze, ze bleef je wel en, echt heel erg waarderen. Ja, ja, ja. Echt, ja. En, en, dat is het personeel. Het was in Roosholm in Aalsmeer. Nou, dat, daar heb ik zoveel respect voor. Ik kom er ook nu nog... En, ik denk toch altijd, wat is het toch een enorm zwaar beroep om met dementerende om te gaan. Ja, veel respect voor alle verplegers. Ja, ja. Echt. Dank ja. u wel, meneer Van Masbergen, voor uw verhaal en, u, en het mooie gedicht wat u, wat ja, u meebracht. graag gedaan. En, en ik uh, hoop dat iemand zo wat aan heeft. Ik hoop het ook. Nog een ja. fijne nacht. Hebben bedankt. Ja, dank u hoor. Tot Dag. ziens. Dag. Ik kreeg ook nog een uh, tip net telefonisch van, uh, van Timo uit Den Haag. Ook een van de vaste luisteraars over het boek De Voedselzandloper. Waarin allerlei ja, onderzoeken staan, of een onderzoek staat over de invloed die eten heeft en verschillend voedsel op, ook het, op je lichaam als je ouder wordt. Vond hij nog even interessant om te melden. En misschien ook informatief als het gaat om hoe je bepaalde ziektes kunt voorkomen. Ik heb als laatste beller van, van ja, in ieder geval dit uur aan de telefoon, Sigrid Wender. Sigrid, goedenacht. nacht. Jij, jij bent ja. een, jij, jij komt uit Duitsland, hè, oorspronkelijk denk ik. Ja, ik kom uit Duitsland, maar ik woon hier heel lang. Want ik... Du mal best. Ja, ja, mein Mann hilft Alzheimer. Ma, wir haben eine sehr gute Begleitung. Ja. Ein lieber Geriator. Der war gestern noch da und mein Mann fühlt sich momentan gut. Ja. Aber ab und zu ist es sehr mulig. Dann ist es auch so, dass ich eine Werkster bin. Oft ich ja, eine frühere Freundin bin. Dann muss ich ran. Seine Frau könnte ja nach Hause kommen. Ja. Und dann ist wieder alles gut. Okay. Ja, dus, het, het voelt soms een beetje alsof je een verzorgster bent. Ja. Ja, want hoe oud zijn jullie, als ik vragen mag? Mijn man is 82. Oké, okay. en u bent? 62. 62, en u, u bent nog wel helemaal, helemaal gezond? Ja. En we gaan fietsen. Mijn man had in de tuin gewerkt, hier met al die bladertjes. Dat lukt heel goed... Maar dan kan het plotseling abends weer zijn, moet je niet naar huis gaan. Oké. Okay. Ja, dus het is heel wisselvallig. Dat is heel wisselvallig, nee? Maar ja. er kan zelfs nog alles. Er mag natuurlijk niet auto rijden, dat vindt hij heel verfeelend. En dan wil hij een sleutel hebben, die mag ik niet geven. <laughs> dat is toch een man, hè? We... Een man wil graag ja. auto rijden. Ja, ja. En dan uh, kriegen we echt uh, meningsverschillen. Ja? Niet direct Russie, maar uh, dan wil hij per se de sleutel hebben. Nee, ik zeg, Theo, ik kan je de, de sleutel niet geven... Uh, dan gaan we samen. Ja, dan is hij een beetje eigenwijs. Dan is hij een beetje eigenwijs. Eigenwijs. Ja, <laughs> ja, en, ja uh, maar uh, het is een frislike ziekte. Ja. En hij houdt zich heel goed. is visite hier, und danach is zitten hier. En dan is hij back up. Ja, precies. En hij vraagt ook oft morgens, en dat is heel, heel raar. Waar is Jacques? En Jacques is zijn tweelingbroer. En ja. dat vind ik dan zo so zielig. Dan is hij toch echt weer... Van vroeger. Want, want die tweelingbroer, die, die leeft niet meer, of? Die leeft nog, maar dan nee. is er in die tijd van vroeger wo waarschijnlijk met Jacques op een kamer geslapen. Leeft. Ah ja, dus hij, hij heeft dan nog het idee dat hij heel dicht in de buurt is. Ja, dan is woord is Jacques? Ja. Wie is beneden? Ik zag, we wonen alleen hier, Theo. Hier is niemand beneden. Dat zijn momenten waar het dan slechter gaat. Ja, dat begrijp ik. En, ja. en, en is het? Hij weet nog wel gewoon wie u bent. Ja. Uh, en, Das ist auch so, dass er mich nicht erkennt, dass er gegen die Kinder sagt, nee, sie ist 20, Jahre jünger, ich weiß nicht, ob ich mit ihr durchgehe, sie ist wohl lief. Das hilft er dann auch gegen die Kinderin, von Hem gesagt. Ja. Und ja, dann kommen die Momente, wo Thiel schlecht geht. Und dann hatte ich jeden Sonntag, dann musste ich morgens wegfahren. Ja. Er sagt, ich habe Hofbein, ich lege mich hin, ihr muss fahren. Wenn die Kinder kommen, die morgen ja auch nicht sehen, dann musste ich echt fahren. Ik moest naar buiten gaan. Er stond aan de ramen. En dan ben ik natuurlijk heimelijk weer naar binnen gegaan. Ja. Maar dat zijn momenten waar het heel slecht gaat. Ja, begrijp ik. ik, uh, ja. ik heftig verhaal, Sigrid. Ik, ik wens jou veel sterkte ook de ja, komende tijd. En uh, bedankt voor jouw verhaal en de uitzending. Ja. Oké, okay. dankjewel. Fijne Dag. nacht. Tot ziens. Ja, dat was Sigrid. Uh, je moest een beetje, beetje Duits kennen ook om het te verstaan. maar. Uh, ja, ik hou wel van een beetje Duits. Ik, uh, ik vond het twee ontzettend interessante uren met, uh, uh, met, met volop verhalen, mooie verhalen... en uh, indrukwekkende verhalen, voornamelijk over Alzheimer. En uh, ja, we zijn nog lang niet klaar met deze uitzending. Sterker nog, we zijn pas op de helft. Maar het praatgedeelte, het gedeelte van de verhalen is voorbij. Zometeen zijn we er vooral met muziek. Maar voor nu, dank voor al uw inbreng en even het nieuws.